Chef Neven, het is jouw tweede Mia Award dat je hier gewint, Proficiat. Dankjewel, wel. Eigenlijk de jazz doet het goed, drie op drie, samen met Edeline. Ja, goed bezig. Nee, ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik had uh, eigenlijk verwacht dat de prijs dit jaar naar een andere muzikant zou gaan zijn. Maar ik ben heel blij natuurlijk dat ik hem uh, opnieuw heb gekregen. Dus uh, waarvoor dank aan alle mensen die op mij hebben gestemd. Ja. Wat staat er voor jou te komen in 2010? Nieuwe cd-tour? Uh, heel veel. Uh, het is te zeggen, ik heb een cd gemaakt met Gabriel Rios, die wordt uitgebracht. Een cd met zanger Costa James die uitkomt in de lente. Daarnaast ben ik nu op dit moment bezig met, een, met VRK, een klassieke compositie van mezelf te vertolken, een AnUSD. En we gaan een nieuwe cd opnemen met mijn jazz trio, met mijn Chef Neve trio. En uh, die cd die gaat uitkomen waarschijnlijk ergens in de uh, herfst. Dus het wordt een, uh, een heel druk jaar, veel toeren, veel concerten en uh, ja, dat is natuurlijk mijn droom, dat is fantastisch. Als ik die kalender van jou zie, die concertkalender, ja, het is, het is met verschillende mensen dat je dingen doet, hè? Ja, ik heb dat ook wel nodig om geïnspireerd te blijven, om gevoed te blijven, uh, muzikaal gezien. En uh, ik ben daar alleen maar heel dankbaar voor. Ik heb ook eigenlijk het gevoel dat ik uh, enkel en alleen om bij artiesten moet samenspelen, en mag samenspelen, ik zou zeggen, die mij heel hard inspireren, waar ik veel kracht uit kan putten en uh, ja, dat is voor mij een extra stimulans om dingen te kunnen blijven maar maken. Ja. Oké, okay, dankjewel Jeff Neven. Heel graag gedaan.